Uur. Jan van den Putten met de NOS. Show. De staking van NS-personeel heeft voor zover bekend weinig gevolgen. Veel NS-medewerkers doen er niet aan mee. Op station Zwolle en Den Haag Centraal, waar tot 9 uur gestaakt zou worden, vielen enkele treinen uit. De rest rijdt wel. FVV Spoor had opgeroepen tot de staking uit protest tegen de toekomstplannen van de NS. In Londen is bij een aanslag met een busje op moskeegangers een dode gevallen. Tien mensen raakten gewond. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de noordelijke wijk Finsbury Park. Na het ramadan-nachtgebed verlieten mensen de moskee toen het busje op hen inreed. Omstanders overmeesterden de bestuurder en droegen hem over aan de politie. De burgemeester van Londen spreekt van een vreselijke terroristische aanslag... gericht op onschuldige mensen. Premier May heeft haar medeleven uitgesproken met de slachtoffers... en een spoedvergadering belegd met het kabinet. In Brussel beginnen vandaag de brexit-onderhandelingen. Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben nog zo'n anderhalf jaar... om een akkoord te sluiten over een Brits vertrek uit de Unie. Namens de Britten onderhandelt minister David Davis. De onderhandelaar namens de Europese Commissie... is de Fransman Michel Barnier. Drie maanden geleden stuurde de Britse premier mee... een opzegbrief naar Brussel... waarmee de vertrekprocedure in werking werd gesteld. Officieel moet de brexit op 19 maart 2019 ingaan. Zuid-Korea bouwt geen nieuwe kerncentrales meer. De nieuwe president Moon wil dat het land over 40 jaar kernenergievrij is. Zuid-Korea is nu een van de grootste kernenergieproducenten ter wereld. Een derde van het land is ervan afhankelijk. Het weer, veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Vanmiddag op het strand wat wind van zee. Morgen in het noorden ongeveer 22 graden. In het midden en zuiden 25 tot 30. Woensdag wat minder warm. Donderdag keert de hitte weer even terug. Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp staat 5 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam tussen Knoppen de Hoek en Sloten 6 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland door een geschade auto met aanhanger. De rijbaan is dicht. Het verkeer moet via de vluchtstrook bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat geeft 5 kilometer file vanaf Knoppen het Gouwen. Omrijden is dus uh, sneller via Den Haag en Delft via de A12.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 Dit is een van de platen die ik nog op 12 ijs heb, weet je wel. Zo'n hele grote zwarte schijf. Leuk hoor. De single uit de jaren 80 van uh, Sister Sledge, sorry. En Hey Frankie, aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. Mocht je net ingeschakeld zijn, je hebt het gemist. We hebben ze dus juist de taart weggegeven aan uh, Tony Haak. Hij heeft de taart geworden door het invullen van de CFM-enquête. En weet je wat nou het leuke is, Albert-Jan? We staan inmiddels op Facebook met diverse foto's... dankzij Tony, en er wordt flink op gereageerd. Ja, nee, ik bedoel, ik stuurde uit die foto's die jij gemaakt had van, van Ton... Die, die had ik ook naar Ton even doorgestuurd... en ik kreeg allemaal reacties. Jullie staan al bij Politiek Café en andere diverse sites... Ook over Den Haag zijn ze helemaal gek geworden. Op de barricade, de kippen, aanvallen. Ja, ja, ja. Dus de ja. taart is in goede handen terechtgekomen. Nou, mooi. Geweldig. En trouwens, daar, trouwens samen met 103 andere geënqueteerden... die de enquête van CFM in, hebben ingevuld. Waar, waarvoor alsnog dank. Goed, uh, om drie uur is de 24 uur van Le Mans gestart. Over een tweetal platen gaan we even een update... Uh, daarover uh, aan u doorgeven, over hoe, hoe de startopstelling was. Uh, hoeveel Nederlanders er aan deelnemen. En uh, nogmaals, ze zijn uh, onderweg. En uh, vanmiddag om 12 uur uh, is de 24 uur van Zandvoort ook uh, uh, losgebarsten. En dan hebben we het over fietsen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 Pasito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te je cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desnudarte Dit is pasito, zwaar en zwaarjesito. We poquito a poquito. En dat dat dat dat dat dat pero dat montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Ik wil het niet te te We do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, bendito. I can forever when I stay contigo. En met deze, echt de despacito. De single van Louis Fonsi... tezamen met uh, Daddy Yankee en ook nog Justin Bieber. Ze deden met z'n drieën dat plaatje. Nou, hij is uh, juist uh, gestart de 24 uur van de man. En Albert Jan die weet daar alles van. Ja, ja, ja, ja. En dat krijgen ze dadelijk te horen in uh, de Pit Report. Een uh, extra Pit Report even na kwart over drie bij CFM... over de 24 uur race. We terug naar de jaren 80 met de Sound of Success Band. Oftewel de SOS-band, een van de grootste. Hits. Just be good to me. DFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Iets meer dan een kwartier geleden is hij gestart. De 24 uur van Le Mans Albertian. Ja, met de slechts nog 23 uur en 40 minuten Zoals. te gaan, om het <laughs> zo maar eens te zeggen. We gaan even. Er is voor zover ik heb na kunnen gaan... nog geen uitvallen. Er is wel een spin geweest van een van de auto's.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 Zoals gezegd, om drie uur klonk het startschot. En de Jumbo, de topman, was de eerste, zit als eerste van de drie coureurs in de auto. En zoals gezegd, ook zij zijn nog volop in de race. Ik zeg uh, hallo Jumbo. Hallo Jumbo. Uh, ja. Nee, oké, okay, tot zover het uh, laatste nieuws over de 24 uur van Le Mans. We blijven hem uiteraard vanmiddag voor je volgen Tussen 2 en 5, Zandvoort op zaterdag. Nou, kijk eens naar buiten. Het is erg.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 Just as true Zonder vanaf het uh, gasthuisplein. En dan we in de zomer we altijd voor deze plaats. Weet je nog? Ja, zeker. José de Rico en Henny Mendes. de Rijas Del Sol. Heerlijke zonnige klanken op de zaterdagmiddag bij CFM. Het is half vier, we gaan hem doen, de evenementagenda. Nou, zoals gezegd, uh, uh, volop uh, uh, uh, bezig momenteel het uh, Europees kampioenschap zandsculpturen.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 Dat allemaal tot 30 november nog het hele zandsculptuur te bewonderen. Maar goed, morgen is dan in ieder geval de prijsuitreiking. En bij mijn weten is dat bij het Zandvoort Museum. Goed, eh, zoals al eerder gemeld, dit weekend volop fietsgeweld op het circuitpark Zandvoort. onder het thema Cycling Zandvoort.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 Inschrijfsadressen zijn de Bruna aan de Grote Krocht... Verstegen aan de Halterstraat, Ankie Miesenbeek, wie kent haar niet... en Martine Jouwstra, wie kent haar niet. Meer informatie over dit geweldige fiets, Vierdaagse evenement... kunt u terugvinden op hun website www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl tot zover. Dat waren ze weer. De evenementen. Vijf minuten lang, Albert Jan. Dus er is de komende dagen weer voldoende te doen hier in Standfoort. Dus ga er lekker op uit en doe mee aan een van de evenementen die we ze juist noemden. When I lost it. Yeah, you help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 Zijn plaat uit de tijd dat ze nog hele lange platen maakten. Deze deel van de Breakfast Club bijvoorbeeld, ruim zeven minuten lang. Ruim zeven minuten, niet te geloven. Joris ze met right on track. Ja, we hebben weer een nieuwtje voor je. En wel nieuws van de Zandvoortse Jeugdboelvereniging. Ja, want er zijn zoveel sportverenigingen in Zandvoort actief. Dus waarom niet eens een keer even aandacht voor de Jeugdboelvereniging Zandvoort?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 Ja, ik ook. Toen was er nog een toernooi op het Gasthuisplein elk jaar. Oh ja, in die hondenbak? <laughs> nee, nee, er werden keurige sjödeboel banen aangelegd. Oké. Okay. Het was altijd een feest. Ja, jammer dat het er niet meer is. Maar goed, we hebben nu een eigen Sjödeboel-vereniging in Nieuw-Noord.